Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Oh oh. Gert Kuk met het NOS Journaal. In het zuidwesten van China is een gekaapte stadsbus ingereden op voetgangers. Volgens Chinese media zijn bij de aanslag in Longyan zeker vijf mensen omgekomen en 21 gewond geraakt. Chinese staatsmedia zeggen dat de bus was gekaapt door een man met een mes. Het is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of de slachtoffers op straat vielen of dat de man ook buspassagiers heeft aangevallen. De politie heeft hem overmeesterd, het is nog niet bekend wat het motief was voor de aanslag. Thailand staat het gebruik van marihuana voor medische doeleinden toe. Het thaise parlement heeft met de legalisatie ingestemd. Thailand is daarmee het eerste land in Azië waar mediwit wettelijk is toegestaan. Mediwit wordt gebruikt tegen chronische pijn en vermoeidheid. De handel in en bezit van marihuana voor recreatief gebruik blijft wel verboden. In Nederland is gebruik van mediwit ook toegestaan... maar omdat er twijfels zijn over de effecten en bijwerkingen zit het niet in het zorgpakket. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een serie gewapende overvallen eind november. Doelwit van de overvallen waren een tankstation en een supermarkt in Eindhoven... en een filiaal van een pizzaketen in Veldhoven. Steeds werd het personeel bedreigd met een mes en werd geld buitgemaakt. Er werd die avond nog een vierde overval op een supermarkt in Best, geple Best gepleegd... maar de twee verdachten die zijn aangehouden waren daar niet bij betrokken. Het aantal doden na het tsunami van dit weekend in Indones Indonesië is opgelopen tot 429. Dat heeft de Nationale Rampendienst bekendgemaakt. Nog 128 mensen worden vermist. Hulpverleners, militairen en vrijwilligers vinden nog altijd tientallen doden en gewonden. tussen de ingestorte gebouwen in het westen van Java en het zuiden van Sumatra. Het weer wisselen bewolkt en 5 tot 8 graden. Vannacht in het noorden wat motregen, in het zuiden kans op een mistbank en lichte vorst. Morgen opnieuw wisselen bewolkt. Het zuiden heeft weer de meeste kans op zon. En het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-Oerraal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Come on Mel, how about put it in a crack? <laughs> look at you darling, I think I already have. Get it? The boys was number one. If my friends could see me now, how do I look? Ridiculous. <laughs> you little tease. Hmm. Ritme van de kerst.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 Some mistletoe oh, oh, will help to make the season bright. Tiny tots. ja. So I'm offering this, this simple phrase to kids from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 Best wat zintjes en ik een haar. zoveel meer Ik pak de telefoon en vroeg haar nog een uur Hey ga je mee, hey, ga je mee met mij op kerstvakantie kerst, Dan gaan we met z'n tweeën lekker dollen in de sneeuw Lekker dollen in de sneeuw Hey ga je mee met mij op kerstvakantie kerst, Dan gaan we met z'n tweeën van de berg op met een slee Jij en ik in een sjouw. We genieten van elkaar een witte kerst in een groep.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 Zijn tweeën van de berg af met een zwei, jij en ik. Vele Fijne kerstdagen! Why have you gone? I'm oh.